11 uur, jobboot met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren negatief op de uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft de kabinetsplannen voor volgend jaar doorgerekend. En voorspelt dat de werkloosheid oploopt tot 7,5 procent. De koopkracht daalt in 2014 met een half procent. CDA-leider Buma vindt dat het roer om moet en pleit voor belastingverlaging. SP-leider Roemer noemt de cijfers dramatisch. De FNV vindt dat de extra 6 miljard bezuinigingen desastreus uitpakken. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn juist positief over de prognose van het CPB. Al benadrukken ze wel dat 2014 nog een moeilijk jaar wordt. Gepensioneerden worden volgend jaar het hardst getroffen in hun portemonnee... blijkt uit cijfers van het CPB. Hun koopkracht daalt met gemiddeld anderhalf procent... Dit jaar leveren gepensioneerden al 2,5 in. Mensen met een uitkering gaan er in 2014 een half procent op achteruit... verwacht het CPB. De koopkracht van werkenden blijft gelijk. De dreiging van een militaire aanval moet een van de drukmiddelen blijven... voor president Assad van Syrië. Dat heeft de Franse president Hollande gezegd in een televisietoespraak. Hollande benadrukte dat hij een diplomatieke oplossing wil... voor het conflict in Syrië. De Franse president had zich eerder uitgesproken voor militair ingrijpen. Een aanval lijkt te zijn afgewend nu Syrië akkoord is gegaan met het inleveren van chemische wapens. In de stad Schouwburg in Amsterdam zijn de jaarlijkse toneelprijzen uitgereikt. Acteur Pierre Bokma is bekroond met de Louis d'Or voor beste mannelijke hoofdrol. De acteur krijgt de prijs voor zijn rol in De Verleiders de Casanova's van de vastgoedfraude. Alina Rijn kreeg de Theodor voor beste vrouwelijke hoofdrol... in het stuk Nora. De toneelpublieksprijs voor beste voorstelling van het afgelopen seizoen... ging ook naar de Verleiders. Open monumentendag heeft dit weekend 900.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar. Ruim 4.000 monumenten stelden twee dagen hun deuren open voor het publiek. Dit jaar was het thema macht en pracht... waardoor onder meer kastelen, stadspaleizen en kerken... extra in de belangstelling stonden... De pas heropende botanische tuin Hortus Botanicus in Leiden trok ruim 7000 bezoekers. In Rotterdam was vooral de voormalige gevangenis Noordsingel populair. Bij de deelstaatsverkiezingen in Beieren heeft de CSU, de zusterpartij van de CDU van Angela Merkel, de absolute meerderheid behaald. De Christendemocraten haalden 49% procent van de stemmen. De Sociaaldemocratische SPD werd tweede met 21%. Procent. De liberale FDP, die tot vandaag met de CSU in Beieren regeerde... heeft de kiesdrempel niet gehaald en verdwijnt uit het deelstaatparlement. Volgende week, zondag, zijn er in Duitsland landelijke verkiezingen. Het weer bewolkt en regenachtig. Later vannacht droog en opklaringen. De minima liggen rond 10 graden. Morgen van tijd op tijd zon, maar vooral in het noordwesten ook kans op buien. Het wordt morgen ongeveer 14 graden. Dinsdag en woensdag koel en wisselvallig aan het eind van de week droger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journal. Het Nederlands Filmfestival presenteert. Kim van Koten. Nou, Ik ben wel één keer uh, hoog in de prijs gevallen. Ben Ik tweede van Nederland geworden met mijn team met Koorval. Nou, het is wel een uh, beeldshow, maar uh, niet in de vorm van een kalf natuurlijk. Kim van Koten uit Sassenheim is voor het eerst op het Nederlands Filmfestival. Kom je ook van 25 september tot en met 4 oktober in Utrecht. Bestel nu kaarten op filmfestival.nl. Ik ben Hanneke Groenteman. En ik vind dat het leven zelf het leven de moeite waard maakt...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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit John Jansen van Gaal. Bij het ochtendkrieken zette ik teletext aan en zag als eerste Nederlandse nieuwsbericht: Nat pak na zinken boot in nieuwkoop. Gelukkig het land waar op een zondagmorgen het belangrijkste nieuws is: Nat pak na zinken boot in nieuwkoop. Gezonken boten, scheepswrakken. Daar gaat het in het bijzonder vanavond over in met het oog op morgen. Goedenavond. De Costa Concordia, de Lutine. De Con Costa Concordia verging anderhalf jaar geleden voor de kust van Toscane. Morgen begint de berging. Zal het lukken het schip boven water te krijgen? De lutine verging 214 jaar geleden voor de kust van Terschelling... met een lading edelmetaal aan boord en die schat... hield sindsdien de gemoederen vooral van goudzoekers bezig. Martin Hendricksma reconstrueerde de geschiedenis. Waar bleef de poet? Ook stellen wij een parlementair talent aan u voor, VVD'er Art van der Steur... De toekomst van Angela Merkel na de Bijersse verkiezingen gaat niet aan ons voorbij. Evenals de uitgelekte doorrekening van de kabinetsplannen voor aanstaande dinsdag. Maar eerst vertellen we Zondag. u wat er in de ochtendbladen vanmorgen staat. En nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 15 september. Heeft Prinsjesdag nog zin? De belangrijkste plannen van de miljoenennota liggen immers al op straat. Zo wist RTL Nieuws de hand te leggen op de Prinsjesdagstukken... van het Centraal Planbureau. En wat blijkt? De economische groei valt tegen... vanwege extra bezuinigingen. En dat gaan we opnieuw voelen in onze portemonnee. Volgend jaar gaan we gemiddeld allemaal weer een half procent op achteruit. Gemiddeld, want er zullen uitschieters naar boven en naar beneden bijzitten. Ook met de werkgelegenheid gaat het slechter. De werkloosheid stijgt naar 7,5 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn 685.000 mensen. Slechte rapportcijfers voor het kabinet. Koren op de molen van de oppositie. GroenLinks. We zeggen al maanden tegen het kabinet... Van als jullie zo doorgaan, dan is de kans dat de werkloosheid blijft oplopen... Uh, toch wel heel erg groot. En helaas uh, krijgen we daar gelijk in. Het CDA. Het roer moet om, dat is nu wel duidelijk. De belastingen moeten omlaag in plaats van omhoog. De overheid moet kleiner worden in plaats van groter, zodat we banen krijgen in plaats van meer mensen zonder een baan. En D66. Ze zitten nu een jaar, ze bezuinigen maar door. Tekorten lopen op, cijfers vallen tegen en de koopkracht neemt af. Ik denk dat niemand daar blij mee kan zijn. Een slechte dag voor Rutte en Samson, een goede voor bondskanselier Angela Merkel. Bij de deelstaatverkiezingen in Beieren won de zusterpartij van haar christendemocratische CDU overtuigend. En dat kan een voorbode zijn voor volgende week. Ik denk maar dat het richtingswijzend zijn wordt, wie de Wahl uitgaat. Uh, innerhalb van een week wordt zich niet meer veel veranderen. De CSU is al decennia aan de macht in Beieren en de mensen hebben geen reden om anders te gaan stemmen. De regio staat er namelijk opperbest voor. We ja, hebben die binnenkort nog wat lossen. vast en financieel zijn we in Beieren. Past. Zo, meteen meer hierover. De Amerikaanse staat Colorado, Colorado is nog in de ban van enorme overstromingen. Op sommige plaatsen worden de bewoners letterlijk overvallen door het water. We were awakened at 12:45 with reverse 911 and evacuated immediately. Nauwelijks twee uur later verdween hun huis in het water van dit ooit idyllisch kabbelend beekje. By 3 am people's houden floating. Lange rijden vanmiddag voor het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... want daar kon je een fossiel kopen voor slechts 1 euro. Het waren vooral ouders met kinderen die kwamen kijken... en daar zaten een paar bij de handjes tussen. Nee, eigenlijk niet, maar ik vind het gewoon leuk... om een 10.000 jaar oud bot te kopen. En waarom? Omdat je dat niet zomaar voor 1 euro koopt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, en ik zei het al, volgende week kiezen de Duitsers... en in de deelstaat Beieren ging men vandaag al ter stembus. Correspondent Wouter Meijer, goedenavond. Goedenavond. De CSU, de zusterpartij van Merkel, die won, zoals gewoonlijk. Kan Merkel nu gerust zijn voor volgende week? Nee, dat kan ze niet. Ze kan natuurlijk wel blij zijn vanavond. Die absolute meerderheid uh, voor haar zusterpartij was ook wel verwacht... dus dan moet het ook wel echt gebeuren. Anders was de kater bij het CSU in Beiren... en ook bij Merkel en haar partijgenoten in, Be in Berlijn uh, enorm geweest. Maar goed, nu moet ze natuurlijk weer oppassen dat ze niet tevreden achterover gaat leunen. Hè? Dat ze de kiezers allemaal ook echt naar de stembus jaagt. Dat mensen niet gaan denken, ach, dat redden we allemaal wel. Ja. Dus gek genoeg moet Merkel juist na die enorme overwinning... van haar broeders en zusters uh, extra hard campagne gaan voeren. Ja, want haar uh, coalitiepartner, de liberale FDP... die haalde niet eens de, de kiesdrempel. Redden die het nog bij de landelijke verkiezingen, denk je... Nou, ja, dat wordt nu ook heel spannend. Ook dat verlies, was geen verrassing, ook dat was in de peilingen te zien. Maar ja, dan kan het altijd meevallen. Hè. Of er kan in het stemhokje een soort medelijden-effect... bij een aantal kiezers optreden, eh, waardoor ze nog gered worden. Dat is allemaal niet gebeurd. En dat is slecht nieuws voor die partij, maar ook slecht nieuws voor Merkel. Eh, want die kan alleen maar landelijk doorgaan met haar coalitie... als de uh, liberalen over de 5% heen komen. Eh, en anders moet ze gaan samenwerken met de SPD... en een grote coalitie, met de sociaaldemocraten. Heel misschien met de Groenen. Dingen die allemaal geen enkel van die partijen wil... Uh, en de FDP, dat weten we nu al, gaat nu de komende dagen de slachtofferkaart spelen. Campagne voeren voor de tweede stem van de CDU-aanhangers. Want je hebt in Duitsland twee stemmen. één voor je kandidaat uit je regio en eentje voor de landelijke lijst. De FDP gaat nu in heel Duitsland het CDU-aanhangers oproepen. Geef die tweede stem aan ons. Want alleen als wij overleven kan Merkel met deze regering doorgaan. En wat verwacht je van Merkels campagne in de komende laatste week? Nou ja, zij moet vooral heel hard op campagne Want dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Zoals gezegd, zij moet de CDU-kiezers wakker houden, actief houden. De FDP gaat op jacht naar stemmen van de CDU-kiezers. De SPD trouwens heeft er in Beijer wel iets bij gewonnen, Kleine meevaller. Net zoals het met de uitdaging van Merkel met Peer Stijnbruk ook iets beter gaat sinds dat tv-debat van twee weken geleden. Dus die moeten ook de vaart erin houden. Dus eigenlijk alle partijen moeten nog erg hard op pad. En dat wordt voor iedereen een, een, een, een harde campagneweek. Dank, Wouter Meijer. En dan zit naast mij Helene Ekker, die heeft de kranten vanmorgen vroeg doorgenomen, een overzicht samengesteld, gaan we samen voorlezen, zij begint. Dat het Nederlandse leger zich schuldig maakte aan executies in Indië... was destijds bekend in Politiek Den Haag. Dat schrijft Trouw. Vorige week bood de Nederlandse ambassadeur in Jakarta... namens de regering excuses aan voor de duizenden executies... die het Nederlandse leger tijdens de decolonisatie eind jaren 40 uitvoerde. Lang is er uitgegaan dat deze excessen werden begaan... door individuele militairen, oogluikend toegestaan door hun meerdere... Maar uit archiefstukken die trouw inzag... komt een heel ander beeld naar voren. In een brief aan toenmalig premier Beel staat over de situatie op Celebes... Indien er dan enige personen gevonden worden... die deze extremisten aanwijzen... worden eerst de extremisten doodgeschoten... en daarna zij die de extremisten hebben aangewezen. En daarna... U zult ook vinden dat het is te hopen... dat deze methoden niet voor het Wereldforum bekend worden... Auto's met een stekker. Jarenlang leek de elektrische auto een hobby van milieufreaks. Niet serieus te nemen dus. Maar sinds kort breken de verkopen records, schrijft het AD. In de krant een reportage over een van de nieuwste modellen. Terwijl Nederland zich opmaakt voor nieuwe miljardenbezuinigingen... kruipen ondernemers uit hun schulp schrijft de telegraaf. Massaal reageerden ze op een oproep van de krant... met ideeën om uit de crisis te komen. Leegstaande kantoorpanden zouden door de overheid moeten worden omgebouwd... tot spotgoedkope werkruimtes... voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen. Werkloze bouwvakkers moeten zich kunnen omscholen tot bijvoorbeeld Lasser. En er moet een sterkere prikkel komen voor werklozen om weer te gaan werken. Ook zijn er tips voor premier Rutte. Zo zegt een internetondernemer... wij hebben geen recht op bijstand, wij zijn de zwerfkatten van de maatschappij. Kinderen die illegaal in Nederland zijn... hebben straks geen recht op jeugdzorg. Dat blijkt uit het wetsvoorstel voor een nieuwe jeugdwet, meldt trouw. Voor deze kinderen wordt in het voorstel van staatssecretaris Van Rijn... expliciet een uitzondering gemaakt... Volgens Kamerlid Voortman van GroenLinks... heeft Van Rijn de uitzondering op het allerlaatste moment... aan zijn voorstel toegevoegd. De reden noemt ze stuitend. De kinderen mogen niet de schijn van legaliteit krijgen... waardoor ze moeilijker het land uit te zetten zijn. Oeps, even de disclaimer vergeten. Het is de boven een reportage over schaliegas in de Volkskrant. Energiewoordvoerder Jan Vos van de Partij van de Arbeid ging dit weekend naar Bokstol. Zijn boodschap had hij uit het hoofd geleerd. Zeg tegen de boze Brabanders dat je tegen de winning van schaliegas bent. Maar laat altijd een achterdeurtje open. Dus zeg er steeds weer bij, we zijn tegen op basis van de informatie die nu bekend is. En de hele dag gaat dat goed. Totdat Jan Vos bij een weiland onder het dorp Haren plotseling zegt... Ik kan niet meer zeggen dan wat ik nu zeg... namelijk dat ik niet zal instemmen met proefboringen in Nederland. O jee, hij vergeet het achterdeurtje. En dat in een microfoon van RTL Nieuws. Dat hij daarvoor en daarna minstens tien keer het voorbehoud heeft gemaakt... wordt er op televisie uitgeknipt. Een anti-schaligasactivist zegt verheugd... Daar gaan we hem dus aan houden.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 Daar hadden we Van Morrison weer eens. Hey, Mr. DJ. U hoorde het al, de doorrekening van de kabinetsplannen voor volgend jaar... door het Centraal Planbureau is vandaag voortijdig gepubliceerd. Ze zouden het op Prinsjesdag zouden ze worden gepresenteerd... maar RTL Nieuws kreeg de cijfers eerder in handen. Ik spreek erover met Matthijs Bouwman, econoom en journalist. Goedenavond. Goedendag. Verrasten de cijfers u? Nou, ja, het ziet er allemaal niet mooi uit natuurlijk, hè. Het is allemaal niet, de crisis is niet voorbij, maar het verrast me toch positief, want, uh, ik, ik had verwacht dat. Ja, nou ja, alles is relatief, hè. Ik, ik was bang dat die extra bezuinigingen van 6 miljard of lastenverzwaring of het ook uit gaat pakken... dat die wel eens de hele groei zouden kunnen opvreten in 2014. Nou, volgens deze sommetjes van het CPB is dat niet het geval... en heeft het eigenlijk niet zo heel veel effect, negatief effect op, op de groei. Die komt toch nog uit op, nou, het is weinig hoor, maar op een half procentje in 2014. Ja, wat, wat, wat vindt u het meest opvallende aan de cijfers? Nou, eigenlijk hebben we daar, daar het wel mee gehad. Uh, oh. Dat is de verrassing. Ja, kijk, het is natuurlijk vervelend als die macro-economische verkenningen... die doorrekening wel uitlekt, maar de miljoenennota niet. Uh, want dan hebben we wel de doorrekening van de plannen... maar niet heel netjes de plannen op een rij. Uh, alleen de plannen die de, die de economen nodig hadden om, uh, om, om hun uh, sommetjes te maken. Uh, dat maakt het ingewikkeld. Uh, dus ja, wat, wat wel opvalt is dat het allemaal behoorlijk uh, beleidsarm is. Uh, het, zijn niet, het zijn niet grote... Uh, veranderingen in 2014, extra veranderingen die de economie gaan, gaan herstructureren of echt gaan aanpakken. Het zijn allemaal wat marginale uh, bijstellingen. Beleidsarm, maar had u verwacht dat het beleidsrijk zou zijn? Nou, dat kon eigenlijk niet meer. Hè? Toen aan het begin nee. van dit jaar uh, Rutte zei van we wachten even met uh, nadenken over bezuinigen, want anders uh, blazen we het sociaal akkoord misschien op. Ja, toen wisten we al dat ze pas in augustus. Uh, ja, met de werkelijkheid zichzelf zien confronteren. En dan is het al te laat om nog, uh, om nog structureel iets te doen aan, uh, aan de begroting. Om nog echt nieuwe plannen te maken. Dan wordt het wat, wat, wat, wat schuiven aan de regelaars. Een heffinkje omhoog, heffinkje omlaag. Er zitten wel wat leuke kanten aan hoor. Als mensen een pot geld hebben van hun, uh, van hun ontslagvergoeding, van hun gouden handdruk. Dan mogen ze die volgend jaar uh, met belastingkorting in één keer aan zichzelf uitkeren. Nou, dat zijn leuke dingen. Samson wilde dat ook graag, die misschien de economie weer een beetje kunnen helpen. Ja, en die hoge en nog verder stijgende werkloosheid, baart u dat gegeven zorgen? Nou, dat is het meest zorgelijke wat er eigenlijk elke keer uit al die ramingen komt. Het is, het is enorm en het is ja, ook elke keer persoonlijk leed natuurlijk. Uh, uh, alleen, ja, in deze doorrekening ten opzichte van de vorige in augustus... zaten er geen echte negatieve verrassingen meer daar... Uh, bij. Dus het nieuws van vandaag is niet de werkloosheid loopt nog harder op dan we al dachten het nieuws is nog steeds de werkloosheid loopt zeer vervelend hard op Ja, is er nog hoop voor de natie? <laughs> ja hoor <laughs> We zitten nu in, in, het, in het, uh, het eindfase van de echte recessie als je de prognoses mag geloven gaan we straks weer groeien ja en dan voelt het natuurlijk wel altijd het allerzwaarste vlak voordat het weer ietsje beter gaat dan zie je het, uh, zie je het helemaal nergens licht meer Um, dat is geen garantie van dat, dat het dan ook weer beter gaat. Maar het is, het is niet zo gezegd als niemand meer er enig licht in ziet... dat het dan ook allemaal zo somber blijft. Ik denk dat 2014 wat dat betreft licht kan meevallen voor veel mensen. Nou, goed dat we u even geraadpleegd hebben, zeg. Dank, Matthijs Bouwman. Oké, okay, prima. Some sort of the sun. Some saw the smoke Some heard Coldplay met Atlas, een single van september 2013, Parbleu. Dat is nu heel actueel dus. En nu dit. Ga aan boord, eikel. U herkent het fragment vast nog wel. Kapitein Schettino van het cruiseschip Costa Concordia... wordt door de kustwacht gesommeerd weer aan boord te gaan... terwijl die bezig is vroegtijdig zijn schip te verlaten... dat zinkende is bij het Italiaanse eilandje Giglio voor de kust van Toscane. Morgen wordt het een spannende dag. Dan gaan bergingswerkers proberen de Costa Concordia... na anderhalf jaar weer rechtop te trekken. We spreken daarover met een ervaringsdeskundige... en nu eerst met correspondent Rob Zoutberg. Rob, goedenavond. Goedenavond. Kijkt heel Italië morgen met ingehouden adem mee... Ja, ik weet niet of ze allemaal al vanaf zes uur achter de webcam zitten. Want het is allemaal live te volgen. Maar ja, het, ja iedereen kijkt er wel met spanning naar uit. Het wordt een, al een week lang wordt het hier breed uitgemeten. Die, dat opkrikken van die Costa Concordia morgen. Niet te vergeten op Gilio zelf. Daar staan ook 350 journalisten paraat om het allemaal te zien. Ja, en er kunnen ook nog uh, opvarenden geborgen worden, hè? Ja dat uh, wordt ook herhaald. Hè? Kijk, het is spectaculair wat er gebeurt. Daar gaan we zo meteen wat meer over horen... hoe dat dan allemaal gaat gebeuren. Dat enorme schip, zwaar als uh, vier uh, Eiffeltorens... Uh, uh, wordt omvergetrokken. Maar ergens in uh, die enorme Costa Concordia... dat enorme schip... liggen nog altijd de lichamen van twee mensen. Een bemanningslid en een passagier... die destijds meeging op die cruise... op de Middellandse Zee. En dat is wel uh, steeds herhaald ook deze week. Ja, je gaat nou iets spannends kijken wat er morgen gebeurt. Maar we hopen toch ook vooral... Die die twee lichamen nog te bergen. Ja. Is men er helemaal klaar voor? Is het, is het zeker dat het echt doorgaat morgen? Nou, laatste bericht die ik hoor is dus dat het inderdaad zeker allemaal morgen gaat gebeuren. Het is een beetje aftellen geweest. Hè? Wanneer hebben we nou alle neuzen goed staan dat we eindelijk kunnen beginnen aan de, aan, aan de operatie? Morgen is de eerste dag waarop het zou kunnen, waarop echt alles klaar is. Nou, weersvoorspelling voor morgen is ook goed. Goed weer, een kalme zee. Dat betekent, ja, betekent eigenlijk dat dus niks in de weg staat. Dat het ook echt morgen, morgen gaat gebeuren waarbij eh, vanaf zes uur dus in de ochtend de eerste vijf uur... echt cruciaal zullen zijn of het ook echt goed zal gaan. Oké, okay. Hans van Rooij, eh, oud-directeur van Smit Salvage... en nu adviseur op Bergingsgebied, ook goedenavond. Goedenavond. Wordt deze operatie voor het eerst op, op zo'n grote schaal uitgevoerd? Absoluut. De, de schaal van het schip natuurlijk. Het schip wat 300 meter lang is, 36 meter breed... weegt 45.000 ton... Uh, het is denk ik de grootste, het is de grootste operatie die tot nu toe heeft plaatsgevonden. Ja. En ook vanuit een technisch perspectief. En, en hebt u enig idee hoe groot de kans is dat het gaat lukken? Nou, kijk, dat is natuurlijk uh, moeilijk in te schatten. Wat, wat daar gebeurd is, is, zijn technologische hoogstandjes. En uh, er zijn vele safety assessments gemaakt... over wat er kan falen en wat er verkeerd kan gaan. En alles wijst erop dat... Wat er gebeurt is dat het goed moet gaan. Je moet er wel rekening mee houden dat het een schip is wat, zeg maar, waarbij de dikste huidplaat 18 mm is. En er komt een moment, zeker in het begin van de operatie, waarbij als het schip dus zeg maar, gaat komen en die kanteloperatie in gang gezet wordt, ja. dat het schip met zijn volledige gewicht op een heel, op een betrekkelijk. Klein oppervlakte draagt. En uh, die constructie op het moment van het schip, daar zijn nog wel wat twijfels over. Wat bedoelt u? Kan het dan breken of zo? Nou, het schip zelf ligt op zijn stuurboordkant, op zijn rechterkant, op zijn rechterzijde. En het wordt ondersteund door twee, eigenlijk twee rotspunten. Mm -hmm. in, dat midden, in het middenschip, daar heeft men nu onder het schip, heeft men. Krautbags of cementzakken geplaatst, duizenden cementzakken... om in ieder geval het schip daar ook support te geven. Maar of dat meteen gaat dragen tijdens de kanteloperatie... Ja, ja. is een, een, een, een, een... daar staat nog steeds een vraagteken. Is, is deze manier van Bergen nou ook de beste? Ja, daar, daar kan je... Dat is, dat is Daar zegt iedereen, iedere deskundige heeft daar zijn eigen mening natuurlijk over. Nou, wat zegt over. deze Dit is, deskundige? Dit is een methode die, die kan werken. De schaal is groot. Uh, het zou niet mijn methode zijn om het zo te doen. Wat zou uw methode zijn? om het? Ik te doen? zou, en daar, daar hebben we in het begin ook naar gekeken... het schip gewoon weghalen waar het nu ligt, maar dan in stukken. In stukken. En uh, proberen dat zo, zo goed mogelijk en zo schoon mogelijk te doen. Dus dat bedoel je eigenlijk dat het schip ter plekke moet worden gesloopt? Ja, dat was op dat moment, zeker in de beginperiode... Uh, niet de favoriete uitgangspunten van de, van de autoriteiten in Italië. En het, het, de kans op vervuiling uh, is natuurlijk ook groter. Daar zal je dus heel wat waarborgen voor moeten gaan, gaan inbouwen. Ja, hoe komt die kans op vervuiling dan? Nou, kijk, in het schip, uh, op het moment dat je natuurlijk het schip helemaal gaat openknippen... Uh, komt er van alles naar buiten. Dat, dat, gaat, dat gaat van tapijten tot matrassen tot, tot, tot houtwerk. Dus je zal daar een systeem voor moeten op, op, opbouwen waardoor je dit kan voorkomen. Maar dat moet zeker kunnen. Ja, u zegt, het komt er eigenlijk op neer... de autoriteiten hebben voor de methode gekozen die nu wordt toegepast... Ja, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Daar is die, die druk van de autoriteit is heel erg groot geweest... om het in zijn geheel te bergen. En dat is op zich een best begrijpelijke gedachte... Maar als jij naar de constructie van het schip kijkt, het gewicht van het schip krijgt... en de wijze waarop het ligt op die helling... Dan, dan staan daar nog steeds wat vraagtekens. Ja. Is het in uw ervaring zo dat het vaker voorkomt... dat politieke druk wel vaker leidt tot bergingsmethoden waarvan je zegt... nou, misschien zijn die eigenlijk wel minder effectief. Ja, dat komt voor. En ik heb dat zelf recentelijk in Italië in een, op, in, met een ander schip meegemaakt... dat we uiteindelijk een jaar bezig geweest zijn met de autoriteiten... om de vergunningen rond te krijgen. En eh, omdat zij methodes wilden die eigenlijk bergingstechnisch helemaal niet konden... maar ook niet veilig waren. En... Eh, ja, dan krijg je toch een discussie. Uh, wat wel kan en wat niet kan. En. Uh, dan zal je hun moeten overtuigen. En ja. dat lukt niet altijd. Ja, ja ik, ik wil geen uh, zwartkijker zijn. U hebt in het begin aangegeven dat de kans uh, er is dat het goed gaat. Maar stel nou dat het mislukt op deze manier. wat zijn dan de gevolgen? Nou, als, het, uh, als het mislukt, dan denk ik dat de gevolgen zijn... dat die toch ter plaatse opgeruimd gaat worden. Want ik denk dat, een tweede, een tweede, dat je geen tweede kans krijgt. Uh, als hij structureel problemen krijgt met het schip tijdens het kantelen... dan denk ik niet dat je een tweede poging kan wagen. Gossi, spannend. Rob Zoutberg nog even, die, die ramp met de Costa Concordia... die is in de tijd gezien als een blamage voor Italië. Hoe kijken de Italianen nu naar deze bergingsoperatie? Herstel van hun blazoen of wat? Ja, net is wat jij zegt, John. Dat schip dat daar lag op die, op die rots... dat was bijna uh, anderhalf jaar geleden een metafoor van de crisis... waarin heel Italië zat. Een beetje om daar op de rotsen... met nog een stukje van het schip boven water. Nou, uh, daar hoor je ze nu niet meer over. Dat is erg opvallend in de berichtgeving. Het gaat helemaal niet meer over die enorme blamage... waardoor het schip daar kon zinken. Het gaat allemaal hier over dat grootse Amerikaans-Italiaanse consortium... die morgen... Die klus gaat klaren en het wordt allemaal prachtig en het gaat allemaal goed. Dus het lijkt dat met dat omhoog krikken van het schip morgen... wordt ook iets van die gekrenkte Italiaanse trots eh, morgen ook eh, verder weer opgekrikt. Ja. Lange zin, je snapt wat ik bedoel. Ja, de Concordia en Italië, beide opgekrikt. Als het goed gaat. We hebben gehoord dat de kansen... Het... Als het goed gaat. Rob Zoutenburg... Nee, maar... Ja? ja, klopt. Wat ik hier ook over, over lees. Er is maar één kans morgen dat het moet, dat het moet lukken. En dat is gewoon in één keer. Verder ja. is er niet. Dat klopt, Van Roy Dat klopt inderdaad. Dat is uh, absoluut uh, zo één keer. En anders dan zal het op een andere manier moeten. Nou, ik zei het al. Spannend. Rob Zoutberg, Hans van Roy tot zover. Bedankt over de Costa Concordia.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 They fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. The whole place is pickled, the people are pickles for sure And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone Anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, alone, alone, alone. This could be right. Beautiful saus met een ode aan uh, Rotterdam. Onze politieke redactie selecteerde drie talentvolle Kamerleden. Ze zullen komend jaar regelmatig in het oog te horen zijn. En op weg naar Prinsjesdag stellen we ze aan u voor. Gisteren gert Segers van de ChristenUnie. Vandaag uit van de steur van de VVD. Politiek redacteur Wilma Brugman. Wat, wat onderscheidt hem in positieve zin? Ja, om te beginnen is Art van der Steur een heel opvallende man. Uh, als je iemand zou vragen om een typische VVD'er te beschrijven... dan kom je zo ongeveer uit bij iemand als Art van der Steur. Het is een grote man, altijd strak in het pak... Uh, met een uh, twinkeling in de oogjes, want hij heeft echt gevoel voor humor. Uh, en op het laatste VVD-congres, waar ze het uh, 65-jarig bestaan... van de partij vierden, hield hij toch voor de hele partij... een betoog over de geschiedenis van het liberalisme. Uh, dat tekent hem wel. Hij geeft les aan beginnende VVD'ers... over het liberalisme, liberalisme, geeft ook les um, in debatteertechnieken. Daarmee valt hij in de Tweede Kamer natuurlijk ook op. Um, hij krijgt behoorlijk druk de komende maanden... want hij doet niet alleen de portefeuille justitie... maar hij zit ook nog eens in de Kamercommissie die het uh, debat met de Vira-trainer onderzoeks. Er, er is wat aan, aangaat ook de waarneming van professor Wim Voermans... van de Universiteit Leiden. Wilma? Ja, want professor Voermans heeft een manier bedacht... om de kwaliteiten van Kamerleden ook op een objectieve manier uh, te beoordelen. Uh, daarbij let hij bijvoorbeeld op inhoudelijke kenmerken... Uh, op intelligentie, op dossierkenners... Uh, of iemand een beetje natuurlijk is... of iemand een persoonlijke stijl heeft, een beetje humor. Uh, en hij let er ook op of het Kamerlid in kwestie de Tweede Kamer... ook op een goede manier vertegenwoordigt. Nou, uh, Uit van de Steur zit sinds 2010 in de Kamer... Uh, luistert u naar Wim Voermans en... Uh, naar wat Van der Steur zelf te zeggen heeft. Eén ding is denk ik heel belangrijk... dat ik heel veel plezier heb in het werk wat ik doe. Dat ik het met, met volledige overtuiging doe. En dat ik dat ook doe vanuit een uh, overtuiging... dat de liberale gedachtegang en het liberale gedachtegoed... Uh, omgezet in beleid voor ons land heel belangrijk is. Aard van der Steur heeft in de afgelopen periode... Uh, kleine wondertjes uh, verricht. Die uh, heeft blijk gegeven van een ja, grote overredingskracht. Er uh, zijn heel veel initiatief voorstellen die overgenomen zijn door de Kamer. Dus hij heeft nogal wat bereikt. Uh, en daar weet hij steeds uh, steun voor te vinden bij heel verschillende fracties. Uh. Of het uniek is, weet ik niet. Maar ik vind wel dat als je de kans hebt uh, vanuit de positie als lid van de Tweede Kamer... om echt veranderingen in de samenleving te realiseren... daar heb je instrumenten voor, zoals amendementen en moties. Daar maak ik ook gebruik van. Maar het initiatiefwetvoorstel is een belangrijk instrument... wat Kamerleden hebben. En dan kun je ook zo'n wet echt helemaal naar je eigen hand zetten. Het spreekt in het openbaar gaat hem erg goed af. Hij is aan de universiteit Leiden verbonden geweest als een trainer... om studenten te leren trainen in het debatteren. Een moedkort heet dat in Leiden. Dus daar heeft hij een grote vaardigheid in. En dat kan hij ook heel goed. Hij kan werkelijk, dat kan je ook terugzien... waarschijnlijk in het resultaat dat hij heeft bereikt. Hij kan mensen overtuigen, hij kan argumenteren. Heel lang geleden... Toen er nog heel weinig mensen zich bezig hielden met debatteren... ben ik ooit winnaar geworden van het weekend van de welsprekendheid... en ook landelijk kampioen debatteren. Maar ik geef toe, dat was wel in de tijd dat nog niet heel veel mensen actief waren op dat gebied. Dus het was een beetje in het land der blinden is oog Koning. In ideologische zin, het liberale gedachtegoed, voor wat ik daarvan hoor... dat is hem zeer toegedaan, Voorbeelden zijn uh, Churchill uh, voor hem. Hij is heel wiegeliaans. Hè. Wiegel uh, uh, is een groot voorbeeld uh, volgens mij voor hem. Hij kan heel goed verwoorden waar het liberale gedachtegoed voor staat. Ja, ik, ik ben een klassiek liberaal. Ik ben een klassiek liberaal denker. Uh, alles wat ik doe benader ik vanuit de liberale uh, filosofie. Uh, en probeer er ook dat ook steeds weer te laten terugkomen in uh, de stappen die ik in de Kamer zet. De minpunten, om ze zo te noemen. Het lijkt me niet zo'n enorme partijtijger binnen de VVD. Dit is niet iemand die volgens mij alle partijbijeenkomsten afloopt. Hij zit er, denk ik. is een Kamerlid met een grote juridische bagage, een deskundige, een kenner. Op die titel ook gekozen in de Kamer. Maar het is geen grote volgens mij naar mijn waarneming grote partijbonds... Uh, dat hij het uh, beleid van de partij uh, mede vormgeeft. Het achterbanpunt, dat lijkt me nou niet zo verschrikkelijk sterk... dat hij daar enorm uh, mee bezig is. Nou, dan nodig ik de heer Voermans uit om een keer met mij een weekje mee te lopen. Ik denk dat uh, hij dat niet of nauwelijks zal volhouden... Uh, want ik denk dat ik toch al gauw zo'n twee of drie keer in de week... in de partij actief ben, of als trainer... Of uh, om zalen toe te spreken, of om met de Partijcommissie aan de slag te staan. Dus ik, uh, ik herken mij niet in dat beeld. En denk ook dat het feitelijk onjuist is. Uh, als ik hem zie opereren in de Kamer. En de vreugde die daar gewoon afspat. Dit is een Kamerlid puur zang. Hè? Een inhoudelijk iemand. Het is een, een retorisch sterk Kamerlid. Uh, kan, houdt zich in er ook goed staande. Weet goed uh, argumenten aan te dragen voor de standpunten waarvoor hij staat. Je ziet hem daar uh, plezier in hebben. Misschien wel de Theo Joekes van de toekomst. Dat is een leuke vergelijking, omdat dat degene is waar ik toen ik 18 werd en voor het eerst mocht stemmen ook op gestemd heb. Ik vond dat een hele uh, aansprekende figuur. Uh, dus aan de ene kant begrijp ik dat. Aan de andere kant denk ik wel dat Theo Joekes in die tijd uh, toch ook wel een, een hele lastig uh, persoon was voor de fractie waar hij in zat. Omdat hij een hele eigen gereide mening had. En die vast niet altijd met iedereen uh, afstemde. En dat is zeker niet iets wat ik ambieer. Ik vind het juist heel belangrijk dat je met elkaar in goed onderling overleg tot standpunten komt. En eh, ik zal niet gauw eh, standpunten innemen die niet door mijn eigen fractie en mijn collega's worden gedeeld. Hij kan ook politieke tegenstellingen wel overbruggen. Is er ook de man wel na. Hè? Een, wat bonomie, een goed gesprek, een arm over je schouder, dat is aard van de steur wel. Tot zover Uit van de Steur VVD. Morgen stellen we aan u voor Renske Leijten, SP... en woensdag, de dag na Prinsjesdag... gaan de drie talenten live met elkaar in debat over de miljoenennota. You got me so, I, can't help but I can't watch both my head and tail Well, I can't win, baby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 Strike me dead if I don't love you. And I'll be damned if I do. Now I'm not sure just how much more I can take. Ain't I suffered long enough for one mistake? Ja. Een fragment. Sorry James Hunter. Uh, you can't win. Voortijdig onderbroken. Zo ligt meter zonder zand en zeewater een roemruchtschip, de Lutine, vergaan in 1799 met een lading goud van 20 miljoen gulden waarde. Zoals het zoeken naar het legendarische Atlantis al even duurt en nog even zal duren, zo zal het zoeken naar een goudschat die ergens tussen Vlieland en Ter Schelling in de Noordzee moet liggen, wel nooit worden gestaakt. U hoorde van gewest tot gewest uit 1965 over de Lutine... die 214 jaar geleden verging voor het schelling met een goud- en zilverschat aan boord... waardoor het wrak de gemoederen tot op heden blijft bezighouden. Schrijver en journalist Martin Hendricksma schreef er nu een boek over. Welkom. Welkom. Ja. Ik begrijp dat je aanvankelijk een roman in gedachten had... maar het is een spannend geschiedenisboek geworden. Waarom? Nou, ik, ik wilde inderdaad een roman erover schrijven, maar ik heb mij in de feiten verdiept. En die feiten bleken op zich al zo bizar, dat ik liever eh, pro wilde proberen om de feiten uit te zoeken en daar eh, het, het definitieve verhaal op te tekenen, in plaats van mijn fantasiesaus erover uit te gieten. Ja, maar wat, wat maakte je interesse voor het onderwerp gaande? Kom je van Ter Schelling? Of nee, nee, nee. nee. Ik, of... ik ben wel Fries, dus ik wist iets van de historie van het schip, maar we waren op vakantie op, het, op, op, op, op de Wadden. En we hadden een huisje naast het Wrakkenmuseum voor Ja, dat ken ik ook. Ja. En dat is een heel uh, morsig museum. Waar zeg dat wel? Ja, waar eigenlijk de hele uh, uh, bovenetage is, is ingericht of is uh, met, met schatten van de zee. En daar is het eigenlijk begonnen. Ja. Want er liggen, liggen ook allemaal multimappen te inzagen over die ene scheepsramp uit 1799, een, een goudschip vergaan, één overlevende, mysterieus verdwenen. Ja. Waarom is het schip gestrand? Dat waren allemaal hele grote vragen. Die men... je, je wilde de feiten onderzoeken en ja. helemaal in het begin van het boek ga je daartoe zelfs naar de plek waar de Lutine is vergaan. Ja, hoe, hoe, hoe was het daar? Ik dacht dat het een tochtje van nits. Hè. Het ligt ongeveer drie zeemijl uit de kust. dus Het was windkracht drie, de zee was heel vlak. En we waren nog niet het zeegat ingevaren... of ineens kwam de zee als een muur ons tegemoet. We werden echt uh, drie meter de hoogte ingesmeten. En ja, toen we bij het wrakplek waren... Toen, uh, ja, dan, dan, dan, waan je, dan kun je je voorstellen... hoe het daar op die 9 oktober uh, 1799 s'nachts moet zijn geweest. Ja, en je meet daar ook de afstand En dan blijkt het precies even ver van Vlieland en Schelling te ja, liggen. Ja, exact, ja. Wat ook tot veel rivaliteit tussen die eilanden aanleiding heeft ja, gegeven. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar je bent vooral voor dit boek de archieven ingedoken. Heb je nog veel nieuws in, in Engeland en Nederland? En, uh, ja, dat was een nog... fantastische ervaring. Ik ben begonnen bij, in Oosterbieren bij Gerald de Weert... een van de vier uh, lutinologen eigenlijk in Nederland... die bijna alles van het schip weet. En hij had kopieën van de originele scheepsjournalen... van de lutine in zijn bezit. En toen ik dat zag... toen raakte dit meteen geïntegreerd door het verhaal en ik dacht ik heb er al een dag daarna ongeveer een reis naar Londen geboekt om de originele ja, ja. in te zien en dan zie je bijna de zee uh, voor je opdoemen als je die openslaat. Ja. Je, je hebt het over het verhaal. Laten we eens beginnen. Hoe kwam die Lutine eigenlijk zo gevaarlijk dicht bij onze waddeneilanden terecht? De Lutine was op weg naar Hamburg um, om een enorme lading goud en zilver en munten uh, naar Hamburg te brengen om de economie daar van de ondergang te redden. Dat was haar missie. Maar er was nog een tweede uh, geheime missie... waar uh, bijna niemand wat van af wist, Namelijk dat er ook nog uh, voor 100.000 pond sterling... naar de Britse troepen in Den Helder moest worden gebracht. Ja, ja die, die, die, die missie van dat geld naar Hamburg... dat doet me denken aan moderne tijden. Want het was ook bedoeld om te zorgen... dat de financiële markt in Londen niet in zou stuiten. Ja, uit Zart, hè, zoals we nu gewoon miljarden overboeken naar Griekenland... zo moest dat toen nog gewoon fysiek gebeuren. Met een, natuurlijk dan als bizarre aspect dat dat dat nu geldt als de motor van Europa, Duitsland... toen eigenlijk aan het infuus lag. Ja. Aan boord van de Lutine waren, als ik het wel heb... een ton goud en vier ton zilver. Ja, exact. Ja. Ja. Dat is in termen van nu ongeveer... Ongeveer 60 miljoen euro. 60 miljoen euro? Ja, ja, ja, ja. En dat geld was dus bestemd voor, voor Hamburg. En toen lag er opeens een, na die ramp... een hele grote hoeveelheid goud in zee bij Terschelling. Ja. En werd het wrak van de Lutine een mythe... Voor iedereen die dat ja. ja. Uh, door de eeuwen heen is er naar gezocht. U hoort nu van gewest tot gewest uit 1999. Ik ben mijn goudstap, weer, ja. Maar ja, wij lagen er net vanaf. Nou, wij hadden wel in de gaten dat er wat los was. En dat hoorde ik zomaar op de radio. Nam. Ja. Nou, had ik heb hem wel gezien, hoor. Staan. Ik heb hem gezien, ja. En ik twijfel er niet aan. Want ze wou zeggen dat het in mijn taartje was. Maar dat was niet zo, hoor. Dat, dat kan je gouden nog zin. Dat ze versleten zijn. Dat ze verweerd zijn. Ja, het was een broodje. Ja, het was een broodje. Een broodje goud dus. Aan de telefoon nu Hille van Dieren, eigenaar van het Wrakkenmuseum op Terschelling. We hadden het er al over. En Wrakduiker, goede avond. Goedenavond. goedenavond. U, u hebt u wel eens op de plek van het Wrak gedoken? Nou, we zijn er vaak genoeg langsgekomen, maar... Wij hebben er nooit in geloofd dat er uh, nog iets te, uh, te vinden was. Dus uh, wij zijn gewoon altijd doorgevaren. We hebben nooit, uh, nooit goud uh, gevonden, maar er eigenlijk ook niet meer naar gezocht. Wij hebben er helemaal nooit gedoken, want het wrak is al lang verdwenen in 1938. De grote timbak Karimata heeft hem uh, helemaal vernietigd. Ja, u tussen, u hebt er geen geloof in dat er nog iets te vinden is. Ik geloof dat Martin Hendricks maar daar anders over denkt. Hè? Nou, er zal misschien wel een enkele goudstaaf liggen, maar je moet dan toch enorme investeringen plegen om die uit het water omhoog te halen. Ja. Maar u schrijft ergens, er is nog voor 20 miljoen euro aan goud en zilver nooit boven water gekomen. Ja, officieel niet geborgen, maar we weten allemaal dat er ook vissers waren... die natuurlijk ook wel eens s'nachts uh, dachten van, laten we ze net uitwerpen. En ik weet ook dat de plotselinge rijkdom van het dorp Volendam in de 19e eeuw... dat die een, uh, een, een, een, een streng verband houdt met uh, de ondergang van het schip, hè, met illegale vissen daarop. Oh, de, die Volendammer vissers hebben daar gewoon goud van de bodem geschaapt? Ja, ja, ja, ik heb nazaten zaten gesproken gevallen naar mijn vissers die daar rond vooruit kwamen. En ik lees in uw boek ook dat allerlei gewone mensen uit Egmond er veel beter uit zijn geworden. Ja, maar die waren officieel in dienst, dus die mochten daar vissen. Hoewel ze wel een deel van het goud, of wel tussen, tussen het pruimtebak en de mond hebben meegesmokkeld. Ja. hele eh, van Dieren, een, een oom of oud-oom van u is, meen ik, de laatste die nog een grootste poging heeft ondernomen om het goud te bergen, hè? Ja, dat was mijn aan het Duif. Tandat zijn hellingje heeft, voor nou, ongeveer twintig jaar is hij ermee bezig geweest. Tot twee jaar geleden toen moest hij ermee staken. En wat heeft dat opgeleverd? Allerlei snuisterijen. Waarvan, ja. waarvan we niet met zekerheid kunnen zeggen dat het van de lutine komt. Maar geen goud? Maar geen goud. Martin Hendricks, maar u heeft deze het Duif ook gesproken? Ik heb hem ook gesproken, ja. Ik ben bij hem op zolder geweest waar hij zijn lutine schatten exposeert. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld wel de ijzeren hoepels uh, gevonden... die om de goudvaartjes heen zaten, maar niet de inhoud. Nee, was hij na die twintig jaar gedesillusioneerd? Ja, nou ja, hij, hij zegt zelf van ik was niet op het goud uit, maar ik wilde het raadsel van de ramp verklaren. Dus dat, dat hij het goud niet vond, dat vond hij misschien dan niet eens zo erg... maar hij wilde vooral uh, ja, verklaren waarom het schip ooit uh, op weg naar Hamburg daar is beland. Ja, dat blijft de grote vraag. Waardoor verging dat schip nou precies? Ja, ze, zijn toch, uh, ze hebben toch geprobeerd om uh, in de nacht van 9 oktober... Uh, een ander schip aan te doen dat aan uh, de uh, waddenzijde van de eilanden lag... om daar die 100.000 pond sterling voor het Britse leger heen te brengen. En ja. dat heeft ze opgebroken. Ja. En waarom was dat eigenlijk een geheime opdracht? Omdat de scheepsweteraars dat niet mochten weten. Want als die dat wel hadden geweten, dan hadden die de schade niet hoeven uitkeren. Die enorme schade van tonnen. Ja, omdat het schip zich daardoor zelf in, in, in een gevaarlijke zone had gebracht. Omdat het schip dan afweet van de koers die ze had moeten varen, namelijk naar Hamburg. Ja, ja want gewoon over Hamburg ga je over volle zee en dan loop je niet over de op de gronden bij Terschelling. Ja. Nou is het uh, nou, nou, nou is in, in de loop ah. van de jaren, Lutine, lees ik, betekent vee. En maar kwelk, ook, kwelgeest. Ja, en het is ook eigenlijk zo dat bijna iedereen die met het schip te maken kreeg in de loop van uw boek, die heeft daar ellende van ondervonden. Ja, ja, voortdurend. En, ja, er is een schrijver die een man heeft gemaakt... en dan uh, ja. snel bij een bombardement omkomt. Maar zo is er iedereen eigenlijk wel iets... Uh, heeft, heeft het moeten bezuren. Ja, ik ben ook zelf voortdurend bang geweest... dat mijzelf iets zou overkomen in dit, uh, gedurende het schrijfproces. En afgelopen zomer hield mijn auto er ineens onverklaarbaar mee op. Ik was mijn bril ineens kwijt op vakantie. Ik dacht, nu slaat het lutinevirus ook bij mij uh, alsnog toe. Ja, en... Ik heb het overleefd, maar ja. ik, uh, ik kijk goed op, goed omheen uh, nog steeds uh, elke dag. Ja. Hele van dieren, denkt u dat het nog zin heeft om daar naar die schat te gaan vissen voor onze luisteraars? Nou, ik denk dat we moeten wachten op de perfecte goudsnuffelaar. Ja. Zo'n apparaatje waar je mee eroverheen vaart en dan zegt Hieronder ligt het goud. Maar anders zou je allemaal vergeefse moeite. Ja, dat schip is 214 jaar geleden vergaan. Leeft dat verhaal nu nog op Ter Schelling? Ja, op Ter Schelling wordt het allemaal goed gevolgd. En uh, vooral weer nu natuurlijk helemaal met het nieuwe boek. Want we dachten, uh, de, er is niks nieuws meer te vertellen over de routine. maar ik vind het fantastisch dat Martin Hendricks maar toch nog boven water heeft weten te halen, letterlijk. Ja, Martin maar het is nog een levende mythe, vooral op de Wadde-eilanden. Op ja, bijna overal. Ik ben, ik ben nog uh, zelfs gebeld door iemand uh, die zei dat zijn overgrootvader uh, enorm rijk was geworden door het wrak uh, vandaag, notabene. Dus in het hele land uh, leeft die lutine koorts nog uh, ja. her en der. En er is nog altijd animositeit tussen Vlieland en de schelling dat de Vlielanders er nooit iets aan hebben gehad. Die zal altijd blijven. En ik heb zelfs gehoord ze het, het gegeven dat Egmond er wel iets aan heeft gehad... een beetje wegmoffelen in het Wrakkenmuseum op de Schelling. Ja, helle. Ja, helle. Ja, dat is helemaal niet zo. Oh, nou, dat zou, dat, zou dat lees ik in dat boek. Ja, dat komt een beetje doordat het hier en daar wat morsig is. Oh ja, oké. Okay. Nou, Hille van Dieren, Martin Hendriksma bedankt. Het boek heet zeg ik nog even lutine: de spannendste Nederlandse goudjacht ooit en ik lust er wel pap van. Dank heren. Graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Zitten in de mor. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia. Heel toepasselijk. Watching the ships come in. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de echte Jantjes. En ik eindig met een gedicht van Elisabeth Ibers. Geluk. Jaren geleden, dit maakt niet zaak wanneer. Bij mijn eerste ontmoeting, dit maakt niet zaak met wie. Het ons elkaar op een tijdstip, los van tijdstip, aangekijk. Gekijk. Soms flitst dit weer in mijn bewustzijn terug, verblindend scherp, een pijl van louter licht, bewijs en waarborg van ik weet niet wat. Goede nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Wie pakt agressie in de oudere zorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?